Real Madrid vergroot tot vier punten. Barcelona won zelf met 4-1 van Malaga en Real speelde met 1-1 gelijk bij hekkensluiten Almeria. Barcelona heeft halverwege 52 punten en dat is een record. Club heeft 28 wedstrijden op rij niet verloren. Voor het laatst lukte dat in 1974 met Rinus Michels en Johan Cruijff.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 These stars crashing down. I feel tragic like I'm Marlon Brando when I look at my Johnny Girl. I could pretend I think really meant too much. I'm gonna have to Oh baby, just you shut your mouth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 They callin' me Mick Jagger I be rollin' like a stone jet set a jet lagger We ain't messin' with no maggots Messin' with the baddest Chicks in the club Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall Who's the baddest of them all? Yes, yeah, it's gotta be the Apple I'm the Mac Daddy Y'all haters better step back Ladies, download your app I'm the party application Rockin' just like that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 30 bit.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 we staan jij bent de, de trein, ik het station. We staan jij aan bent een de regen, ik de kom. Staan jij bent de kerst, stel. ik de bonbon. Staan jij bent een de ruts, ik de cocoon. Ik ben het zakje, jij de thee. Ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik ben de stel. keizer, jij de sneeuw.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 Een der wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort we zingen over dingen. In de wereld. Dan komen we veel lijnen naar jou. Nou, een veel jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Noem niet. Maar is duur. Nou ja, Herman, Zit er meer in de romantische duur? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry maar dit vind ik echt iets van een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik wel nou gelukkig. Wij de zijn, het zijn het varken nou en de tang. Betaal romantiek, er bestaat toch helemaal niet? Voor en een vries. Dat kost me in mijn hand vol. Geen Jij Naar. bent het schrikdraad de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de Hier. kip. Jij bent nou de gril. Ik ben de paus, jij bent echt. de pil de Wij zijn een doedelzak in Tirol dat soort dingen, Jij bent Bertien ja, Stemberg, ik ben een viool Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben ja. bier. Om een beetje reclame zitten maken. Jij bent Pieter, ik het klavier, een ja, lickmeoster. Stel. Het ik me ook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 Just disappoint you. 6.9 ZFN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 Zover er maar juist dichtbij was. En dat ik dan Jim het Aidles was. Ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds blij. Oh, oh, oh, oh,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 Maar ernstig. Doordat er een buisje in haar luchtpijp is aangebracht, kan ze zelf weer ademen. Democratische lid van het Huis van Afgevaardigden werd een week geleden in het hoofd geschoten. Zes anderen kwamen daarbij om. Twaalf mensen raakten gewond. De vroegere Haitiaanse dictator Jean-Claude Duvalier is onverwacht teruggekeerd in Haiti. Op de luchthaven werd hij begroet door enthousiaste aanhangers. Hij zei dat hij gekomen is om te helpen. Duvalier leefde al 25 jaar in ballingschap in Frankrijk. De dictator, die Baby Doc wordt genoemd, vluchtte in 1986 na weken van felle protesten. Hij had 15 jaar de leiding gegeven aan een schrikbewind dat Haiti tot een van de armste landen ter wereld had gemaakt. Hij had op 19-jarige leeftijd zijn vader, papa Dok, opgevolgd. President René Préval heeft eerder gezegd dat Duvalier naar Haiti kan terugkeren... maar dat hij dan vervolgd zal worden voor onder meer corruptie. De achtjarige ongeneeslijk zieke Abiram uit Sri Lanka wordt niet uitgezet. Minister Leers voor Immigratie en Asiel heeft dat laten weten. Volgens Leers was de IND niet op de hoogte van het ziekteverloop van de jongen. Abiram's moeder krijgt vanwege humanitaire redenen een verblijfsvergunning...